In het AD zegt Topman van der Laan dat de prijsverlaging vooral is gericht op discounter Lidl. Tien jaar geleden was er ook een prijzoorlog. Supermarkten moesten toen genoegen nemen met een lagere winstmarge. Dat hielden ze drie jaar vol en daarna stegen de prijzen weer. In het amateurvoetbal gaan met ingang van dit weekend de nieuwe spelregels in. De ingrijpendste daarvan is dat een speler die een gele kaart krijgt... tien minuten langs de kant moet afkoelen... De KNVB hoopt dat van de 10 minuten straf een preventieve werking uitgaat... want een elftal wordt direct benadeeld als een speler geel krijgt. Clubs waar zich herhaaldelijk incidenten voordoen... krijgen ondersteuning van de KNVB. Verenigingen waarbij dat niet helpt worden bestraft. Schiphol is dit weekend lastig bereikbaar per trein. Door werkzaamheden rijden er veel minder treinen van en naar de luchthaven. Ter vervanging rijden er bussen...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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie: Mieke van der Wey en Pieter-Jan Havens. Ja, Welkom terug voor alweer het laatste uur van de nieuws show. Ingrid uh, Hogevoort, die zit hier alweer klaar. Ja. Die popelt om uh, de boeken te bespreken. Ingrid, wat heb je meegenomen? Nou, allereerst uh, is er natuurlijk afgelopen weekend uh, de Vond de Manuscripta plaats. En uh, dus de nieuwe boeken, ze zijn er nog niet allemaal. Maar het begint nu, en dat is ontzettend leuk, dus daar ga ik straks meer over vertellen. Maar een van de eerste nieuwe Nederlandse uitgaven heb ik bij me. Namelijk een verhalenbundel van K. Schippers. Voor jou en voor jou, dat betekent voor zijn verdwenen schrijversvrienden Bernlef en Gerard Brans. Met wie die natuurlijk in 1958 het tijdschrift Barbarber oprichten. Wat heel bijzonder is. Dus een melancholiek gestemde verhalen, maar toch licht van toon. Ik ga er straks meer over vertellen. Dan heb ik een uh, heel bijzonder boek bij me, uh, vlak na de Spaanse burgeroorlog tot begin jaren negentig, je houdt het niet voor mogelijk... roofde een netwerk van franco-getrouwen... honderdduizenden pasgeborenen bij linkse ouders. Want die kinderen die moesten heropgevoed worden. Hm. Uh, om ze tegen betaling onder te brengen bij rijke rechtse burgers. Dat was goed voor die kinderen en het was goed voor Spanje. Gerardo Soto y Koulemmeyer. Je hoort het al, een schrijver die een Spaanse vader en een Nederlandse moeder... die ontrafelde eigenlijk dit geheim... en schreef er een roman over, De Gestolen Kinderen... Oh. die deze week verscheen bij Nieuw Amsterdam. En dan, dat vind ik altijd geweldig... Uh, Alice Munro, volgens mij de beste... en ik ben niet de enige die dat vindt... beste nog levende verhalenschrijver ter wereld. 82 jaar, kreeg vorig jaar de Booker Prize. Zei, ik ga niet meer schrijven, want het kost me te veel energie... <lacht> Toch nog met een bundeling van tien verhalen. En ik dacht, hoe kan ik nou mijn luisteraars duidelijk maken waarom het zo goed is? En het is steenmoeilijk en ik ga straks toch proberen. Oké, okay, goed. Zometeen dus over ruim twintig minuten. Ook nog het trieste lot van het huis van Overvloed. Dat is namelijk afgebrand. En tegen kwart voor elf komt het Huis. En die gaat het hebben over de hoogtepunten van de College Tour. Maar we beginnen met een Belg op drift. Ja, Tom Lanois. Hartelijk welkom hier, 30 jaar schrijver. En om dat uh, heugelijke feit feestelijk op te luisteren... komt u met een nieuw boek, uh, Gelukkige Slaven. En daarin uh, laat Tom Lanois België en Europa achter. Hij gaat de wijde wereld in, weg van de zielige kleinheid. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. 30 jaar, gefeliciteerd. Dank je wel. Is het in de loop der jaren makkelijker gegaan, dat schrijven... of werd het eigenlijk steeds moeilijker? Ik voel me steeds eigenlijk beter en vrijer. Dus eigenlijk gaat het, gaat het makkelijker, omdat alle dingen die je vreest, die vallen weg. Van uh, Intussen heb ik wel eens uh, een boek gehad wat succesvol is. Ik heb ook al eens slechte en goede recensies gehad. Ja. Dus eigenlijk concentreert het zich veel meer op het schrijven en de lol erin. En ook wat je dan wil vertellen. Het is niet alleen 30 jaar schrijver, puur sans. Maar het is ook 25 jaar romanschrijver, want, en dat is wel uh, het feestelijke een beetje aan dit boek. Ik neem een, uh, een hoofdpersoon en een thema weer op van mijn allereerste roman, Alles moet weg. Uh, en ik neem die dan zo op, uh, opnieuw, dat ik uh, twee figuren introduceer die allebei Tony Haanzen heten. Mm -hmm. En die ook nog een beetje op elkaar lijken, een heel klassiek motief. Maar waar ik dan vervolgens toch iets mee probeer uit te halen wat ik op die manier nog niet gelezen heb. Ja, er, zijn, er zijn heel veel boeken: de Donkere Kamer van Damocles. Of, uh, er is ook een boek van Samara Het is van het thema Samara van het boek hè? voorin, staat. Ja, het ja. is niet toevallig. Omdat, ja, dat is natuurlijk een van de, de. Maar zijn boek kadert ook in een hele traditie van het spel met de dubbelganger. Waarbij die twee personen samen eigenlijk dan de mens vormen, Elkerlijk vormen. Uh, dus. Maar de, de, de, de, wat ik probeerde te doen, wat ik zelf nog nooit gelezen heb... is dat die twee personen elkaar ook echt ontmoeten. Samen plannen smeden. Samen elkaar ook nog waantrouwen. Dus ja. niet alleen voor de spiegel staan, maar ook elkaar Skyen en Abel zijn. En dat, is zo, dat was nu echt de pure jazz-fun-lol om uiteindelijk na nou, maanden voorbereiding op die ene bladzijde te komen... Waar je maar hebt. ze elkaar ontmoeten, Ja, en Tony mannen. zegt iets, Tony zegt iets. Tot, en dat je als lezer perfect weet ja. welke van de twee het is. Nog even los van het boek over die 30 jaar, 25, 30 ja. jaar schrijverschap... en de lol, want daar had u het over. De ja. lol in het schrijverschap en de ja. lol ook bij dit boek... dat ja. die twee kerels elkaar met identieke namen elkaar ontmoeten. Ja. Is de lol groter geworden? Uh, ja, maar de inhoud, dat de inhoud is zwaarder. Misschien heeft dat ermee te maken. Maar. Oh ja. Dus ik, uh, het, uh, ik heb het thema niet zomaar vanwege die 25 jaar genomen, Maar wel, uh, een van die beide Tony Haans is een gevluchte. Uh, een gevluchte computerspecialist van een zakenbank. Misschien af het begin van het boek uitleggen, dan, dan begrijpen me mensen het beter. Eén Tony Haanse. Gaat we in de Midden in de 40, midden in de 40 <laughs> is eigenlijk een absolute loser. Dat is degene van het, van het eerste boek. Heeft een carrière achter de rug van... Uh, uh, uh, entertainment manager wat ook maar een geuniformeerde gigolo is op grote cruiseschepen bevindt zich in Buenos Aires uh, in de armen van een bejaarde Chinese echtgenote van een heel lusje tycoon uit Guangzhou de liefde dat is de ene en Tony de andere, op datzelfde moment iets jonger, maar dus lijkt er een beetje op dat ze kennen elkaar helemaal niet uh, is in Zuid-Afrika een wildpark binnengedrongen met een gestolen wagen, een precieze geweer en oorlogsmunitie en dan komt er een fantastische scène dat hij namelijk staat, je denkt, wat heeft u dan? Uh, uh, in het, het in het vizier? Ja, maar niet verklappen, nu. Nee? Niet, niet verklappen nee, wat hij in het visier heeft? Nee, nog niet. Nee, nee. Nee, dood je wel. Dus het is heel even, als je een beetje nadenkt, weet je het. Maar dus denk maar even na. Maar dat is het begin van het boek. En ik beloof in de proloog dat ze elkaar zullen ontmoeten. in de schoot van de toekomst in China. En dan lijkt het een boek wat niet over Europa gaat. Maar ja, het zijn twee twijfelende Europeanen. De ene verlangt terug naar Europa. De andere walgt van Vlaanderen. Van waar hij vandaan komt. En zo vormen ze toch die ene persoon. Dus Europa is overdonderend aanwezig. In die enkeling die helemaal verpletterd is. door alle gebeurtenissen. En dat is toch een beetje nou ja, wat we zijn. Nou ja, de, de, de, de, de ene zit dus in Zuid-Amerika. De andere zit in Zuid-Afrika. Maar... Wat dan ook in het boek zit, jij zegt het is eigenlijk ook heel Europees, omdat natuurlijk die beide continenten ook weer enorm beïnvloed zijn door Europa. Ja, absoluut. En ook ze. Maar wij denken nog te veel dat op dit moment we echt die, die navel van de hele wereld zijn. Het is ook zo schattig aan de Europeanen dat we dat toch nooit lossen. En dat we ook zoveel hebben om trots op te zijn. Geweldige filosofie, goede kunst, talkshows die toe doen en zo verder, hè. We, hebben, we hebben ook zoveel, maar tegelijk de, ja, de echte economische, geopolitieke, belangrijke dingen gebeuren op dit moment niet meer bij ons. Gebeuren nee. het inderdaad tussen die continenten. Nou wordt er vaak gezegd Vlaamse schrijvers hebben het uh, heel veel over. Juist dat hele kleine, dat dorpse, hè? Ja. Tot uh, maar jij bent echt uh, net zoals die Tony uh, Hansen... dus ben jij ook ge gedurende een flinke deel van het jaar niet meer in, uh, in Ja, ik België. overwinter, ik in, overwinter, overwinter zoals Lico Perus ik... aan de Côte d'Azur ja. ga ik naar Kaapstad. Hè? De ja. middelen zijn iets makkelijker om dat te geraken. Ja. Maar voor de rest, naar nou, al de steden, alle plekken, alle landen die in het boek voorkomen... dat is dan een beetje het eerbewijs aan mijn man. We zijn ook 25 jaar geleden getrouwd. Dat is je ook hebt een, een Nederlandse man, hè? Ja, ja. en... Dus met de, de zetproeven van de eerste roman is voor ons altijd zo'n heel uh, romantisch iets. Uh, de zetproeven zijn we gaan ophalen in de zomer van 25 jaar geleden. Bij Gerrit Komrij, die ik not, ervoor net ontmoet had. Die bij dezelfde uitgeverij zat. En dat we, hey, want ik was met René naar Portugal vertrokken. Als vrienden. Ik had heel duidelijke bedoelingen. Het is ook gelukt. We zijn als minnaars teruggekeerd. Mede dankzij... Uh, ...dat geweldige huis van Gerrit Combrey... ...en dat er eindelijk een bed was na twee weken tentje... Uh, ...want ik ben helemaal geen tentmens. Dus ik heb geleden voor de liefde. Maar het is nog dat altijd een ja. heel romantische herinnering. Dat, dat, en ook dat je dan zetproeven had die je moest gaan ophalen. Dus op 25 jaar is er zoveel veranderd. Maar het thema nu is ja, die bankencrisis, die ene, die gevluchte zaken specialist. Ik even, want jouw vriend is econoom. Ja, ook nog. En, dus, je zei, ja, het is ja, ik ook trouw een... goed, hè, ik ben niet gek. Hè, ik moet goed <laughs> ik weet niet, is dat goed? <laughs> met Nederlander en econoom. Is dat beter, goed met een econoom trouwen? Ja, blond, blauw-oogig, geweldig. Nou, maar econoom, ja, maar economen, ja lang. ik weet niet, ik geloof, lang, ja. Zijn die leuker lang. dan andere mensen, econoom? Wel, vriend. hij is, is bovendien een, uh, een orangistische trotskist. Dus oh, okay. Hij is een ongelooflijke fan van het Nederlandse Koningshuis en trotskist. Dus alles samen, het is heel boeiend. Huwelijk, kan ja. ik echt en, jij, en jij noemde jezelf, dat heb ik gehoord. een dartele pessimist. Ja, klopt. Nu we toch uh, dat soort dingen. Ja, nee, dat is, het is eigenlijk een inktzwarte komedie. Eigenlijk maar, wel. Gelukkig slaven, die, die naam alleen al. Ja, je mag het invullen zoals je wilt Het nou ja, heeft niks met uh, 50 tinten grijs te maken. Dat kan ik wel verzekeren. Het is geen eenzijnboek En ook niet speciaal met Zuid-Afrika, toch? En, nee, er komt een hele belangrijke zwarte man in voor. Er komt dus één grote monoloog en die voor mij belangrijk was... dat er eindelijk ook eens een gelijkwaardige zwarte stem te horen viel... Uh, naast die twee Europeanen, en, en hij zelf, Fusico Malo, Fusico Malo heet hij dan, is zelf ook natuurlijk toch weer een afspiegeling van die twee. Het is ook niet bepaald uh, een succes in het leven natuurlijk. Maar je eindigt toch, mag ik hopen, met, met een boek wat, terwijl het 100%, ik geloof zo in de roman, de abstractie van de taal draagt ertoe bij dat je dat gelooft, dat die twee personen zo met elkaar te maken hebben dat ze bijna één zijn. Maar tegelijk is het ook... En dat is nou de lol die ik bedoel. Je kan je in de roman door alles laten beïnvloeden. Je, beïnvloeden, je kan je alles permitteren. Opeens grote monologen is in een film heel moeilijk. Uh, maar het is toch Tarantino, Ettore Scola, Almodovar. Dat soort stijl waar ik hebben. En dan wel op... Ja, Het is een inktzwarte conclusie. Als je er veel over leest. Als je de blog van Joris Luijendijk over de, de, de city in Londen... Als je die leest, dan, dan wordt je... Het is zo cyclisch. En dan, moet, dan is het weer toch trappen naar beneden... omdat we naar boven die echte grote bankaire wereld niet aan kunnen pakken. Het is uh, Gelukkige Slaven, zo heet het. het de nieuwe roman ja. van Tom ik, de ik, ik wil, En je wil nog iets zeggen? Ja, ik ben ja. nog niet helemaal klaar oh, met het Tom. Is, nee. Het is tijd, hoor. Nee, nee, nee. Oh, nee, nee. nee, nee, nee, nee dat gaat het nee, nee, niet nee, nee, gaat oh. het. nee, we gaan nog even door. Want jij zei, het is ook een eerbetoon. Sorry. Want er kwam namelijk even zoveel over elkaar heen buiten. Ik denk ja. dat... Je, je, je zei, het is een eerbetoon aan mijn man, hè. Die, die leuke blonde Nederlander, die is econoom. Omdat je zegt... En to, daarna haalde je Joris Luyendijk er eventjes bij met de City. Dan, je hebt ook met hem gesproken. Je bent daar ja. ook geweest met hem. Dus... In in die zin is dit boek dan ook uh, een, een eerbetoon. En je bedoelt dat het ook heel erg over de wereldeconomie gaat en alles wat daar ja, gebeurt. Ja, absoluut. Nou, en ook al die plekken die we bezocht hebben samen. Uh, en de verhalen. Ik kan je verzekeren: de meest waanzinnige verhalen. En er komen er nogal uh, in van een aantal doden en een aantal bizarre. Maar de, alles is ooit ofwel gebeurd dat we het gezien hebben of is ons verteld. Dat is nog de, de werkelijkheid slaat toch altijd naar de verbeelding. Het is, uh, we hadden het uh, voordat de uitzending begon... heel even over dat Stefan Hertmans hier uh, vorige week uh, ja. was... met zijn uh, Oorlog en prachtige boek, boek over, ja. de, over de, de, de Eerste Wereldoorlog... zijn grootvader die daarin uh, in heeft gevochten. Uh, jij hebt je ooit, dat weet ik, ook bezig gehouden met die war poets, hè? Die, ja. uh, die, uh, Is dat, uh, Is zo'n zo thema, dat honderd jaar... is dat voor jou dan ook dat je denkt... daar ga ik toch ook misschien weer iets mee doen... Ja, iedereen gaat er niets mee doen in, in, in Vlaanderen. Want natuurlijk, die oorlog is begonnen eigenlijk in België. de Guns of August van Barbara Toegman legt dat heel duidelijk uit. De Duitsers zijn binnengevallen, hebben dan uh, de... de, de Negatieve imago. Het negatieve imago van de Duitsers is echt begonnen bij het in steken van Leuven. Represailles ook. Niet vergeten, de, de protestanten die neerkeken op katholieken, daar zijn nonnen opgehangen, daar zijn paters gruwelijk uh, verminkt en in brand gestoken enzovoort. Dus het, de, de hele Eerste Wereldoorlog is zo'n wond nog altijd in, in, in België, in Vlaanderen. Uh, en Terwijl er is... geen mensen meer in leven zijn die die oorlog hebben meegemaakt. Nee, maar voor mijn persoonlijke verhalen. Mijn grootvader is bij het laatste gasoffensief dan toch gaan vluchten. Dus zoals je dat nu op de televisie ziet. Dat zijn, als ik dat zie, ik moet dan aan onze familie denken. Hij was er van plan om naar uh, uh, Chicago te verhuizen, En zo halverwege in Sint-Niklaas dan toch uh, blijven plakken. Uh, maar dat zijn grote verhalen. En, en eigenlijk nog altijd grote littekenen. In, in, in, in wat dat België, en dat Vlaanderen is. Als je al die verhalen. Ik denk dat het echt klopt. Kijk, Armando heeft het op een bepaald moment over het schuldige landschap. Waarbij je ziet dat er mm -hmm. groeit meer en beter gras bovenop graven. En het landschap is meest schuldig. Ik vind dat nog altijd als je in de, in de westhoek bij ons, heet het dan. Waar die loopgraven waren, waar die vlakte uh, onder water is gezet. Kijk, dat was een van de meest beboste streken van Europa. En dus men gebruikte dan speciale bommen... die die, die, die bomen uiteen lieten spatten in, uh, in splinters... zodat het extra uh, wapens werden. Er staat nu bijna geen boom meer. Dat is, een, dat is een, een, een bijna lege vlakte. Dus je ziet nog altijd zelfs in het landschap de littekens... wat zouden ze dan in de mensen niet meer zitten? Ik denk dat het wordt zelfs... al weet je het niet... ik zeg dat vaak over Vlaanderen... we hebben... We hebben uh, veel jeuk en uh, littekens, maar geen besef ervan. Maar die zijn er wel, die ja. twee. Ja. Maar is het voor jou nog een aanleiding om Europa toch weer te omarmen in je volgende Ja, maar ik wil ook een boek schrijven wat helemaal het tegenovergestelde was... wat, wat de arena betreft, dan van het sprakeloos. Het vorige ja. boek over mijn moeder, over mijn afkomst, over mijn jeugd. Uh, en eigenlijk, toch vind ik, is gelukkige slaven... de arena is de buitenwereld, maar het sluit perfect aan bij... Wat ik, wat ik daarvoor allemaal geschreven heb. Alleen je keert ver kijken om en dan heb je een ander perspectief. We spraken met Tom Lanois. Heel hartelijk bedankt over Dankjewel. zijn nieuwe roman Gelukkige Slaven. Het is een uh, geweldig boek. Ja, toch? Ja, ik maar nu moet je stoppen. Hoor. Je moet daar... Ach, <lacht> maar nee. We gaan het, we gaan het hebben over... Uh, um... Iets heel treurigs, Tom. Ik heb het al gehoord. Uh, ja, ja, het volgende week treurig. zaterdag had het een feestelijke dag moeten worden. De opening van het Huis van Overvloed in Nijmegen. Een compleet nieuw pand dat gebouwd werd van. Overtollige spullen. Zo waren de wanden gemaakt van eikenhouten pellets. Werd het huis gestut door twee eeuwen oude boomstammen. En bestond de isolatie uit afgedankte spijkerbroeken. Het huis had dienst moeten doen als ontmoetingsplek. Voor mensen die zich met duurzaamheid en sociale innovatie bezighouden. En het ging allemaal fantastisch totdat dus eind augustus. Uh, de brand erin vloog. En dat hele huis van overvloed in de as legde. Ja, is daarmee een droom ten einde gekomen? Ik ga het vragen aan initiatiefnemer Jules Martin. Ja, de meeste mensen noemen me Jules, maar Jules. dat is helemaal niet erg, Mieke. En dan moet ik dan ook een Jules-Martin zeggen misschien? Nee, Martin. Dat mag je zeggen, mijn vader is Frans, maar meestal voorkom ik dat... omdat je dan anders met Nederlands een half uur praat over dat ene bakkertje in Zuid-Frankrijk. Dat is wel <lacht> tijd om dat <lacht> Martin te zeggen. Vandaar. Oké, okay, maar het, het, was, het was zo mooi dat dat huis van de overvloed. Wie heeft, die, wie ja. heeft het boel in de hens gestoken? Ja, geen idee. Geen idee, dat weet niemand. Uh, er is geen onderzoek gedaan. Uh, de politie doet nu een, een buurtonderzoek. Er zijn geen technische details bekend. Wat ik zeker weet is dat er de stroomaansluiting nog niet was geregeld. Er was geen gas, er was niks brandbaars. Nee. Dus dat kan ik uitsluiten. En dus je, vermoed je dat het in mijn hand gestoken? Die, die kans is reëel inderdaad. En ja. hadden jullie vijanden dan? Nee, ja, nee. Nee, nee. Ja, nee. nee, ja, nee. Nik, niks gemerkt. En even nee, alweer, gemerkt. Over, de over dat huis ja. van Overvloed. Dat is helemaal van hout, hè, tenminste. Ja, hout deels, en, hout ja. en spijkerbroeken. Hout en spijkerbroeken, ja. En een beetje landbouwplastic voor de isolatie en dat soort dingen. Allemaal gratis spullen. Ja, gratis. We hebben het gekregen en er niet voor betaald. Want mensen hadden, hebben het over... En hebben dat aan ons gegeven omdat ze het zo leuk vonden dat het huis er kwam. Ja, een fantastisch idee. Het is ja. dus in, in Nijmegen, ook ja. in overleg met de gemeente gebouwd. Ja, he, die, ze hadden ook een stukje grond over. Dus we hebben gewoon geleend. Ja. En de ambtenaren hebben meegedacht en meegewerkt om de vergunning mogelijk te maken van... hoe moet je dat nog bouwen? Dat is nog nooit gedaan. Hoe reken je aan een fundering van stoeptegels? Ja, dat wist natuurlijk niemand. Nee. Maar dat hebben ze wel geprobeerd en dat is gelukt. En nog even dat huis uh, ja. proberen te schilderen op de radio. Ja. Het, uh, ik zag pallets... Maar ja, zijn... we van die, van die pellets en ja. die spijkerbroeken zijn dan voor de isolatie, toch? Ja, dat zijn als uit, uit elkaar getrokken spijkerbroeken. Dus dan heb je zo'n zacht, blauw, fluffig spul. En dan 10 <laughs> centimeter dik ingestopt in de pallets. En dat houdt de kou buiten. We merkten in juli toen het zo heet was, dat het binnen lekker koel cool was. Dus ja, het werkte prima. Maar hoe groot was het ongeveer dan? Het was zo'n 13 bij 13 uh, meter. Dus uh, ja, ruim en hoe hoog? 100 meter. Het was één verdieping hoog. En ja. op het dak stonden zonnepanelen die zelfs over waren. Um, die zijn over, want de fabrikant die, um, die, ja, die wil hele mooie zonnepanelen verkopen. En ja. terecht natuurlijk, alleen hier zat kleurverschil in de zonnecellen. En oh. toen dachten ze, ja, dat is eigenlijk niet mooi genoeg om te verkopen. Terwijl het wel prima functioneert. Goeie tip, ja, zo, goeie zo tip. wil iedereen <laughs> ja, zonnepanelen op zijn dak hebben. Maar toch? hoe is dat idee ontstaan? Nou, ik merkte, een jaar of uh, drie jaar geleden had ik dat idee... En wat ik merkte in mijn werk en leven, mensen om me heen... was dat we eigenlijk ontzettend rijk zijn. We leven in een tijd van overvloed. We hebben veel, te veel, we hebben veel te veel spullen, we hebben veel te veel kennis en ideeën. Alleen we doen er veel te weinig mee. We doen er veel te weinig mee. Uh, kijk maar eens op je zolder of in je kelder. Ja, iemand heeft, je hebt je een boormachine bijvoorbeeld, of andere materialen. Nou, ik gebruik mijn boor één minuut per maand. Ja. De rest van de tijd doet hij niks. Dat heb ik over. Ik lees af en toe een boek, ja, meestal voor de helft. Sorry, ik ben niet zo'n zo zo zo literatuurman... Maar dan staat mijn kast vol boeken. Daar heb ik over? Die heb ik over. Die is, Dit is maar één keer. Ja, dus beetje... Als iemand een boek wil, vraag het me of ja. ik hem heb. Ik geef hem zo. Ja. Of ik leen hem je uit. Maar mij dan uit. Het is ja. ook een beetje het idee van bezit is uit en lenen is in. Hè. Het gaat meer om de ervaring tegenwoordig ja. dan om het bezit, toch? Ja, het gaat om een toegang in plaats van bezit. De verspulling van de samenleving. De -vocation. Ja, weet vocation ja. Hoeveel mensen er wel niet gek worden van hoeveel je in huis hebt. En ja. wat je er allemaal mee moet geven. Dan neemt alleen maar zorgen met zich mee. Terwijl je, ja, wat moet je met duizend cd's als je Spotify hebt? Ja. Bijvoorbeeld. Dat gaat sorry. om toegang in plaats van bezit. Ja. Dat wat is moet je het, ja. met een schuur vol gereedschap terwijl je één keer per maand een gaatje boord en even bij de buurman gaat aanbellen? Dus die overvloed, dat is wat ik zag. En ook het besef van dat mensen willen helpen. Mensen willen iets leuks doen. Mensen willen iets moois doen als ze maar kunnen kiezen wat ze moeten doen. En hoe zijn jullie toen begonnen? Nou, ik ben maar gewoon begonnen met roepen: van: Nou, ik ga een huis bouwen van spullen die over zijn. Wie doet er mee? moet je gewoon heel hard roepen. Als je echt iets, heel graag iets wil bereiken, moet je het tegen iedereen vertellen. Je moet niet je geheimen voor je houden. Het is niet geheim. Delen, delen, delen. Zet je dromen in de wereld. En nou, wat gebeurde er toen? Toen kwam ik Ralf van Tongeren tegen, de architect. En die zei, lijkt me leuk, ik ga een tekening maken. Dus hij heeft een, een architectonisch uh, dingetje ontworpen. Dat zag er gelijk prachtig uit. Dus wij naar de gemeente gebeld. Nou, wij gaan dit doen. Ja. En uh, kunnen we langskomen? Dus wij naar de wethouder, uh, Jan van der Meester de Nijmegen. En hij zei, nou, wat ga je dan doen? Wordt het, word het een beetje mooi? Dus gelukkig hadden die plaatjes al. Want Hij ja. dacht, wow, het wordt gaaf en het wordt sexy. Dus ja, jullie mogen dat doen. Landkaarten erbij gepakt. En we mogen een dan plekje en, zoeken. En, en mensen moeten mee, met caravans kamperen om s ochtends de eerste in de rij te zijn... om een stukje grond te bemachtigen bij de uitschrijving van de gemeente. En jullie ja. krijgen dat gewoon. We mochten het lenen, ja. want Drie jaar, hè? Oh, ja, ja, het mag drie jaar blijven staan. Ja, ja. Tot 2016, inderdaad. Ja. Ja. Het, het, het is een project waar uh, wordt een eiland wordt gemaakt bij Nijmegen... En dat eiland wordt deels overstromingsgebied. En wij staan nu op dat eiland. Dus in 2016 gaan de dijken door. En dan is waar hij van overloed nu staat, daar ja. gaat overstroming plaatsvinden. Maar plaats met de, toen waren er allerlei mensen die kwamen met spullen aan die ze ja. over hadden. En ja. die vonden het een leuk initiatief. En die zeiden ja. van hier, de, de stoeptegels, nou ja, ja. van alles. Ja. Op je de spijker, van, ja. Maar uh, hoe voorkom je dan dat de mensen niet met allemaal oude rotzooi aankomen, waar je dus eigenlijk niks mee aan hebt? Ja, dat is de wet van Sinterklaas. Hè? <laughs> dus je moet vragen om wat je wilt. Als het Sinterklaas is, dan moet je bijvoorbeeld, als je een boek van Tom de Nooy wil... zijn boek op je verlanglijstje La zetten. Noir. La noix. Excusez-moi. Excusez-moi. Excuse ah, pardon. pardon. Uh, ja. Ja. Dan moet je dat op je verlanglijstje ja. zetten. Dus wat we hebben gedaan, is we hebben een verlanglijstje online gezet. Dus we zoeken 40.000 schroeven, we zoeken 200 gipsplaten, we zoeken 500 pallets. En we willen er niet voor betalen? Nou, geef het omdat je wil helpen als je het over hebt, Het ja. gaat niet om niet willen, ik wil best betalen... alleen ik wil laten zien dat we van overvloed iets moois konden maken. ja. ja. En je wilde niet per se gratis wonen? Nee, het is ook geen woonhuis. Hè. Het, het zou een werk- en ontmoetingsplek zijn geworden voor anderen... die ook zelf mooie ideeën hebben om, uh, om de samenleving te hacken, te, mooier te maken. Ah, fantastisch. Ja, fantastisch. Wanneer, wanneer was het eigenlijk klaar, dat huis? Het was uh, zo in juli zo'n beetje klaar. Als je, je beseft van, oké, okay, nou, een schroefje links, of een schroefje rechts... stel je, ja, je okay. niet mee, maar af... Ja, 5 juli hebben we met de bouwers een, een feest gevierd dat het af was. En toen pas 14 september zou het geopend worden. Ja. ja en we dat we... was te laat. Ja, we tilden het over de zomer heen, ja. denk je, weet je wel. Dan, dan, dan hmm. kunnen meer mensen niet iedereen op vakantie... en dan kunnen we nog uh, even tijd om een mooie dag te organiseren. Ja. Dus, en toen ja. waren er een paar jongens die dachten... dat het hele huis van hout, dat fikt vast, heel mooi. Ja, nou, het, het is gebleken dat het heel mooi fikte inderdaad. En ja. En nu. Ik dacht, nou, het geeft jullie wel de misschien een beetje cynisch, maar het geeft jullie wel de mogelijkheid om het gewoon nog een keer te doen. En ook ja. misschien te leren van dingen die niet goed gingen. Ja. Dus je, kan het, je ja. kan het hele project herhalen. Gaan jullie dat ja. doen? Nou, wat of vind je dat saai? <laughs> Nou, Wat we gaan wel iedere keer zeiden: van, nou, als het af is, dan weten we het eigenlijk had gemoeten. Ja. Dus ik denk nu wel dat het misschien wel twee keer zo snel gaat kunnen. Alleen we zitten op die plek wel een beetje met die datum van 2016. Dus als we nu weer spullen gaan verzamelen en gaan bouwen... dan zijn we klaar en dan kunnen we het al bijna weer afbreken. Want dan is het, het is over 2,5 jaar, het is 2016. Dus even met de wethouder in de slag. Voor een andere plek. Bijvoorbeeld, nou, we zijn informatie aan het verzamelen. We zijn opnieuw aan het kijken. Nou, wat kunnen, wat willen we? Nou, onze groep mensen die is niet kapot te krijgen. Ik ben zo trots op die 300 mensen die hebben geholpen. Die willen allemaal door. Leuk. Ook al weten we nog niet hoe... Die willen allemaal door. Of we nou een pand kunnen betrekken om de activiteiten te doen. Of weer iets nieuws gaan bouwen. Of gewoon als krachtig netwerk of zwerm bestaan om maatschappelijke vragen op te lossen. Maar er gaat iets gebeuren daar. We gaan door, ja. Stond je er eigenlijk bij toen het afvikte? Nee, ik werd al oh, mijn bed gebeld. Op, uh, het was zeven uur s ochtends. Ergens brandde huis van Overloed. Dus ik was een er naartoe En uh, toen was het al geblust en dat soort dingen. En ja, dan, er was dan niks kom... van over, hè. Ik heb een foto gezien. Ja, ja. Hey, wat gaan jullie nu volgende week zaterdag doen? Nou, dan gaan we toch vieren dat het is gelukt. Volgende week is dag van overvloed op 14 september. Want ook al is het verdwenen en verbrand, het is toch gelukt. We hebben de wereld laten zien dat we veel te veel hebben... dat je van die overvloed mooie dingen kan maken en zelfs een huis kan bouwen. Dus iedereen kan zelf gave dingen doen met overvloed die er is. En dat gaan we beginnen in gang te zetten, ook op die dag. Het is gewoon een feest, er zijn leuke workshops. Je kunt koffie drinken op zonne-energie. Zonne je kunt lekker hangen. Koffie drinken op zonne-energie? Ja, er is een <laughs> jongen, die van, eh, Marcel, die is een espresso-bar met zijn zo zonneproneel. Oh, zo, ja. ja, weet je, dus, <laughs> ja. Dat, dat, dat kan ook allemaal. Dus je kunt lekker een, een feestelijke dag beleven. Maar er zijn ook allerlei mensen die jou op weg gaan helpen met jouw droom. Iedereen is uitgenodigd om iets lekkers mee te nemen, om te delen. Neem eh, iets, over, iets meer dat je over hebt. Dat kunnen boeken zijn of gewoon spullen. En dan gaan we kijken of we die dag vragen van mensen... en een aanbod aan elkaar kunnen plakken. Nou, heb, ik, heb ik een vraag, maar zijn er ook mensen die er slecht op op reageren. Zijn er ook mensen die, uh, die dat een slecht ja. project vonden? Want als het, ja, kijk, er zijn twee manieren om dan zoiets in de fik te steken. Ja, Alleen voor en, de lol ja. of omdat je gewoon niet eens bent met de stelling. Ja, maar ja. dan zou je dat erbij moeten zetten. Want ja. dan heeft het nog geen effect. Ja, nee? ja, ik, ja, ik kan niet kan zeggen over wie uh, iets gedaan heeft, want we weet ik niet dat iets gedaan heeft. Ja, er waren he? slechte reacties. ja, op, er ook mensen ah, ja Sommige keren. mensen noemen ons een, een happy uh, clubhuis en dat soort dingen. Maar ja, ze ja. doen maar, weet je. Ik weet ja. dat het anders is. Het is wel een soort magisch toeval. Weet je niet? Het huis ja. is af en dan wordt het in de fik gestoken. Ja, ja. Dus, dus, dus, ja, dus, ja het is. Het vraag is of het toeval is, weet je dat niet. Ik denk misschien een aantal mensen ook gewoon. puur. Het dus soort jaloezie, kan het zijn. Ja, weet je, ik heb geen zin om daar energie op te richten. Nee, nee, oké. De okay. media zitten er vol genoeg mee. Ik kijk naar nou wat er is gelukt. Ja. We hebben het laten zien. Uh, studenten hebben onderzoek gedaan naar waarom het gelukt is. Ze hebben er een boek over geschreven. Dat is gratis te downloaden van onze website. Met allemaal tips hoe kun jij je eigen droom waar maken... Dat gaat door. We hebben een online tool ontwikkeld... om dit project te realiseren. Dat nu ook door tien andere projecten wordt gebruikt... met een online verlanglijst en kalender. Dat heet uh, De Waardeverbinder. En daarmee kun je zelf dromen waarmaken zonder geld. Dus, dus dat gaat door, ja, door. Ja. In die, Kijk, die zin heeft het natuurlijk toch wel wat opgeleverd. Ja, er is meer nog wel dan niet. Oké. Okay. Ja. Hartelijk dank. Jules Martin, Alsjeblieft. initiatiefnemer van het Huis van Overvloed in Nijmegen. Dat vlak dus voor de officiële opening tot de grond toe... Afbranden. Hopelijk is het wel gefotografeerd. Nou, Dank je wel. Ja, met dan de Bogie van de Jacksons. Ingrid Hogevorst is hier met de boeken. Ja, en dan eerst eventjes, wat ik net al zei... Hè, de man manuscript heeft plaatsgevonden. Dus okay. zeg maar het nieuwe boekenseizoen is geopend. Nou, en een van de dingen uh, die staat te gebeuren... waar iedereen natuurlijk naar uitkijkt... is de derde roman van Donna Tartt. He, van The Secret History. Misschien ken je het nog. Mm -hmm. uh, het boek Heel Het Puttertje. Komt 22 september. Dan is er natuurlijk nieuw werk op komst van Arthur Chapin. Maar ook Franka Treur. Heel leuk. Tweede roman. Marijnse de Moor komt met derde roman. Hans Munsterman. Frank Westerman. Mm. En uh, ook iets om naar uit te kijken. De dagboeken van Duska Meising. Die een paar jaar geleden overleed. Mm. Uh, en ik kijk ook uit naar de nieuwe romans van Jonathan Franzen... en Jonathan Coe natuurlijk. En voor de fans van Philip Roth die echt gestopt is met schrijven. Uh, goede vriend trouwens van Alice Munro. En die zoiets had ook van... ja, maar als hij het doet en hij voelt ze er zo goed bij... dan moet ik dat ook doen, stoppen. zei ze. Ja, stoppen, maar ze kon het niet. Uh, is dat Er komt een soort van biografie over Philip Roth... door Claudia Roth Pierpont. Ik weet niet, hij heeft... Geen dochter, dus het, of het kan een schoondochter zijn... of het is misschien helemaal geen familie. Maar goed, uh, nieuw werk, Nederlands werk dat al is verschenen... heb ik nu meegenomen, namelijk van K. Schippers. Voor jou een bundel van 33 ja, verhalen... Hoewel je dat bij Schippers nooit echt verhalen kunt noemen. Het is meer een soort... Ja, het zijn aan elkaar... Zijn stukken waarin hij eigenlijk dwaalt... gaat natuurlijk bij, bij uh, Schippers, pseudoniem voor Gerard Stichter... altijd over kijken en over het toeval. Wat zie je? Vast thema. En dwalen door Amsterdam. Komt er dan allerlei moois bovendrijven? Of dwalen door Barcelona... Maar je merkt dat hij er niet omheen kan. Hij zegt dat ook ergens. Ja, ik had ze er buiten willen houden, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. Is het toch dat hij steeds meer herinneringen gaat ophalen... van zijn twee verdwenen schrijversvrienden. Henk Bernlef, die natuurlijk dit jaar heel plotseling eigenlijk overleed. En Gerard Brands, schoolvrienden... met wie hij in 1958 het tijdschrift Barbarber oprichtte. En Barbarber, dat is... Iets heel bijzonders. Dat is een heel gek tijdschrift. Uh, zeg maar die stellingname tegen de serieuze kunst van de vijftigers. De serieuze dichtkunst. Ze vonden het moest wat luchtiger en wat vrolijker... En dat hoge kunst, dat idee van hoge kunst. Dus een van de vormen die ze bedachten zijn de readymates. En uh, dat is een, dus een tekst die al bestaat. Het is een object trouvé, want het idee komt van Marcel Duchamp. Al uh, uit 1917. De een Franse kunstenaar. En uh, dat dus je vindt een zin. Je haalt die zin uit de context. Bijvoorbeeld een zin uit de reclame, een zin uit de krant. maakt niet uit of iemand spreekt hem uit. En dan maak je er... Van. En het is, uh, dat, is, dat is natuurlijk heel erg leuk. Nou, goed, de schrijver gaat uh, naar Brussel, doet die workshops met filmstudenten. En uh, hij uh, gaat uh, op zoek naar uh, een model van de uh, schilder Baltus. Die heeft een jonge vrouw, staat ook op de, voork op de voorkant. Prachtig schilderij, die vrouw heeft heel veel geschilderd. En die blijkt nog steeds te wonen in een, in een, in een kasteeltje, in de Morvan. En dan hoor je eigenlijk heel weinig over wat hij nou eigenlijk zegt tegen die vrouw. Maar het gaat meer om de sfeer. En uh, zo'n vrouw die vroeger heel mooi was, een model van zo'n schilder. En die daar een. Ja, dat eigenlijk wil vasthouden. En nu is ze, weet ik veel, 70, 80. En woont dus nog steeds in diezelfde omgeving. waar deze man haar ooit schilderde. En dat, daar gaat het natuurlijk altijd om. En dat is natuurlijk ook wat hij doet. Want hij zit met die vrienden. Hij heeft van hun laatste ontmoeting foto's gemaakt, fotorolletjes nog. Hij heeft sinds de zak waar kan je nog fotorolletjes ontwikkelen? Nou, op een gegeven moment komt hij ergens en zegt die man... nou, ik kan het wel, maar dan is het pas over twee weken klaar. Zo zit hij, nou, geef me terug, die fotorolletjes. En dan bedenkt hij, ach, ik heb ze eigenlijk in mijn zak. En dat is eigenlijk zo'n leuk idee, dat ik heb gewoon mijn vrienden in mijn zak Weet je nou ja, en zo gaat het zijn toch wel droevige verhalen. Uh, Rudy Kausbeek komt ook in voor. Rudy Kousberg natuurlijk ook heel veel over Amsterdam heeft geschreven. En dan hoor je weer allerlei, allerlei herinneringen. Dus het zijn droevige verhalen over leegte, over afwezigheid. En toch dat je, iemand is nooit afwezig. Want hij is er nog steeds. Overal, in de huizen, in de straten, in de kasteeltjes, in de stad. Zolang er iemand rondloopt als schippers die daarover kan schrijven. En uiteindelijk gaat het dus over literatuur. Over het vastleggen. Goed, dus heel mooi. Kaaschippers voor jou. Uh, dan, Spanje. Wat een raar land is dat toch eigenlijk, hè? Wat een raar land. Zo'n land vol geheimen. Hoe kan het nou dat in een land een halve eeuw lang... zeg maar, foute baby's... en dan doe ik even foute tussen aanhalingstekens ertoe. foute baby's van linkse ouders... voor hun eigen bestwil en bestwil van Spanje... geroofd konden worden. Echt geroofd. Uh, en doorverkocht konden worden aan rijke franco-aanhangers. Um, um, Gerardo Soto y Kulemeijer. Dat is een, uh, een uh, zoon van een Spaanse gastarbeider... die hier naar Nederland kwam Hij is getrouwd met een Kulemeijer. En uh, deze zoon die, uh, die is schrijver geworden... en die heeft al een boek geschreven over de Spaanse uh, burgeroorlog... waar zijn vader ook mee te maken heeft gehad. En hij laat eigenlijk zien dat... Uh, Spanje. He, waarom, is, waarom kunnen die dingen allemaal gebeuren? Nou, een van de dingen is dat de scheidslijn tussen de linkse, re, uh, linkse uh, mensen en de rechtse Franco-aanhangers nog steeds in elk dorp, eigenlijk een beetje wat Tom Lanois ook net zei, het is er allemaal nog. Families die elkaar verraden hebben. Het speelt allemaal nog. Je mocht überhaupt nergens over praten, want je kon natuurlijk elk moment opgepakt worden dat die angst speelt nog steeds. En dat is een van de redenen, laat hij zien... dat deze, van deze zwijgcultuur, en dat dit dus zomaar kon gebeuren... Uh, er is dus pas in 2010 een organisatie opgericht, 2010, dus een paar jaar geleden... Uh, die dus uh, DNA-bank uh, heeft opgericht... Uh, waar mensen dus die denken dat ze gestolen kind zijn... Uh, Slijm kunnen afgeven om te zoeken naar die biologische ouders. Nou, daar gaat dit boek over een man van een jaar of veertig, die, dus door een brief van een tante, die vlak voor de overlijden heeft ze die geschreven, suggereert dat hij uh -uh. geen, dat zijn ouders niet zijn biologische ouders zijn. Die ouders zijn dus dood. En hij laat eigenlijk zien hoe dat zijn hele leven op zijn kop zet. Want uh, ja, je bent dus niet wie je dacht dat je was, uh, je ouders zijn niet je ouders. Uh, en dan begin je dus aan alles te twijfelen. Dus je volgt eigenlijk in dat boek zijn, die hele tocht van die man. Eerst wil hij er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben... zoals een echte Spanjaard dat doet. En dan is het toch weer een vriend die zegt... nee, we gaan er achteraan. Hij gaat er vooral achteraan, die vriend. En dan uh, uh, een van de dingen die... Uh, dat vond ik wel interessant in dit boek... wat hij laat zien is dat het meesterbrein... achter dit idee, dat is de psychiater Antonio Valleja Nagera, die meende dat er zoiets was als een marxistische gen... Dat is eigenlijk het idee erachter. Dus kinderen van linkse ouders... Dat, die, poli, poli, die politieke ideeën gaf je door. Mm. Dus die kinderen die moesten gewoon geherplaatst worden... Uh, heropgevoed. Want het moesten dus rechtschapen, oerconservatieve Spaanse. en vooral katholieke burgers natuurlijk worden. En uh, rijke fr uh, Franco-aanhangers konden. die een kind wilden. omdat ze kinderen verloren of geen kinderen konden krijgen. die konden dus zich op een lijst zetten. moesten heel veel voor betalen. Maar Franco was al dood in 1975. En waarom is dat dan allemaal nog zo doorgegaan? Omdat uh, er een heel netwerk was. dat is eigenlijk steeds waarop je hamert. in het boek, wat hij laat zien. Vroedvrouwen waren erbij betrokken, artsen, ja, familieleden, notarissen. Moest dat moest natuurlijk allemaal vastgelegd worden. En kon je een is dan zomaar roven? Nee, en dat is dus het erge van die moeders. Die konden dus bij niemand verhaal halen. Ja. ja, maar mijn kind was gezond en ze hebben het bij me weggehaald. Iedereen deed mee, zelfs je eigen tante, die bij de bevalling was. Of zelfs. Je werd er gewoon gezegd: het kind is dood? Ja kind werd weggehaald. Uh, bijvoorbeeld, de moeder ging slapen. Die moeder die, uh, werd kreeg een spuitje gegeven. En dan uh, zeiden ze... Nou, dat kind is ineens enorm benauwd geworden. Sorry, het is weg. Ja, maar mag ik het zien? Nee, dat kan niet, want het was al begraven. Ja. Er werd dus... Alles werd vervalst. Uh, uh, Doodsbewijzen. Uh, dat werd alles... Dus iedereen deed mee. Oh, ja. Dus die moeders, die, hadden, die, die konden me niemand verhalen. Nou ja... Het is te gek voor woorden. Okay. Dus uh, de gestolen kinderen Gerardo Soto i Als je er een idee van moet hebben. En dan. Alice Munro, ik zei het al. 82 jaar winnares van de Boekenprijs vorig jaar. Boekenprijs voor de hele oeuvre. Uh, heeft dus toch tien nieuwe verhalen geschreven. Ze zijn nu net uit uh, in het Nederlands. Te veel geluk. Mooie titel. er ja, zijn eigenlijk twee soorten verhalenvertellers. Hè? Je hebt romanschrijvers die tussendoor een bundel verhalen schrijven omdat je wel vaak verhalen schrijft voor tijdschriften. Of, of omdat je even geen zin hebt in een roman. Maar dan toch weer heel snel. Ze dus worden gepubliceerd, toch weer heel snel naar die roman gaan. En er zijn verhalen schrijvers, omdat ze nou eenmaal verhalen, alleen maar verhalen kunnen schrijven. Nou, zo iemand is Alice Munro. Uh, maar het is heel moeilijk uit te leggen. Want je kunt een verhaal bijna niet samenvatten. En ik zag dat in een Engelse krant had een recensent geschreven... Ten reasons why Alice Munro is a genius. En dan had hij dus een stuk in die krant gezet... En dan tien woordjes nummer, genummerd. En dan, kon je, ja, dan schreef je dus waarom dat zo bijzonder is. Nou ja, dat kan ik dus niet doen voor de radio. Dus het is heel erg lastig. Maar ik denk, ik neem het openingsverhaal... en misschien kan ik het dan toch uitleggen. Dat openingsverhaal Dimensies. Waarover gaat dat? Je zou kunnen zeggen, een jonge vrouw moet leren omgaan... met het ondraaglijke verlies van haar drie kinderen. Dat verhaal begint met een vrouw die in een bus zit. En dan begint de volgende zin. Doreen neemt drie bussen om naar Londen te komen. In de eerste bus voelde ze zich niet al te rot. Nou, dat is dus een meestelijke zin. In de eerste bus voelde ze zich niet al te rot. Dat, is, dat zet je meteen op scherp, toch? Wat even. Ze gaat zich rot voelen. Waarom voelt ze zich rot? Hoe zit het in die tweede bus? Hoe zit het in die tweede en bus? Die derde? En wat gebeurt er in die derde bus? Nou, en dan... Zoomt ze dus in, wat, wat Munro doet. Die zoomt in op hele gewone werkelijkheid. Het zijn altijd gewone mensen. Hele gewone mensen. En al die mensen die hebben een tragiek, zoals we dat allemaal hebben. En dat verzacht ze heel in mooie zinnen, dat maakt niet uit. Maar daartussendoor, in zo'n verhaal van die mensen. Komt er dan een opmerking. En die opmerking die heeft weerhaakjes. En die opmerking die ontsluit als het ware een, een soort vitale, dramatische, gevaarlijke onderstroom in dat leven van die mensen. En daarmee gaat ze aan de gang. Nou, om even terug te komen op dat verhaal. Je begrijpt dat zij als 16-jarige, heeft een hippiemoeder. Die is alleen staan. Want er komt geen vader in voor, wordt niet gezegd, maar dat begrijp je. Die moeder die komt met een iets van rugklachten, een rugoperatie in een ziekenhuis. Door wie wordt ze heel goed verzorgd? Door een broeder, die ook een hippie is. Dus begrijp dat het een tijdgenoot is van de moeder. Dus ongeveer die leeftijd. Hij maakte grapjes met iedereen. Uh, de patiënten vonden hem ook heel erg... Uh, hij was geliefd bij zijn patiënten. Omdat hij grapjes maakte, schrijft Monroe... en sterke, zekere handen had. Gedrongen, brede schouders. Hij straalde zoveel gezag uit dat men soms dacht dat hij een dokter was. En dat is zo'n zinnetje. Oké, okay, moeder gaat dood, onverwacht. En dan zegt ze, die dochter had bij al haar vriendinnen... want dat is een moeder met allemaal vriendinnen. Maar nee, ze ging bij deze man. Want daar was ze verliefd op geworden. Nou, en dan begrijp je dat er iets verschrikkels gebeuren... want deze man gaat zich ontpoppen als een psychopaat. Met die sterke, zekere Handen En dat gezag wat je uitstraalt... althans, dat meisje dat komt dus in een situatie doodeng. Het is dus ook een doodeng verhaal. Het is zo vreselijk goed hoe ze dat doet. Mag ik nog eentje voor een voorbeeld geven... Kort, ja. Een ander verhaal, een heel autobiografisch verhaal. Ze heeft zelf kanker, Munro En uh, eigenlijk niet te lang, lang te leven. Maar schijnbaar leeft ze nog. En heeft ongewacht vorig jaar haar man verloren. Dat is een van de redenen waarom ze zegt, ik kan u eigenlijk niet meer schrijven. Nou, dit verhaal heb ik dus genomen. Dat heet de Vrije Radicale. Vrouw heeft kanker, niet meer lang te leven. Moet tot haar eigen verrassing haar man begraven. Ik krijg zo'n zinnetje. Hij stierf terwijl hij zich over een bordje boog. Dat buiten voor de ijzerwinkel stond. En korting op grasmaaiers beloofde. Geweldig, <laughs> toch? zit ja, je er dus toch super. meteen ze in? En dan... Uh, begint, zegt ze ook van... haar vriendinnen maakten zich zorgen om haar. Die belden dan op. en uh, Of ze niet al te eenzaam was. Ze woont een beetje buiten... in haar eentje. En dan zeggen ze... nou anders komen we langs, hoor, zeiden ze. En haar met Grey Goose Wodka weer tot leven wekken. Vrouw of le levenkanker kan dus helemaal geen alcohol drinken. Dus dan is het al duidelijk dat die vriendinnen het allemaal wel goed bedoelen... maar je hebt er helemaal niks aan. Nee. Nou, en dan staat er op een goede dag een man voor de deur. En dan gaat het gebeuren. Oké, okay, Alice Munro, te veel geluk. Lees het, tien verhalen. Ja. NK Schippers voor jou en Gerard Soto-Ikulemeijer, De Gestolen Kinderen. Dat waren de drie boeken, hè? Dankjewel, Ingrid. Het is allemaal na te lezen op uh, pagina 260. Dan wel op de website nieuwshow.nl. Wat hebben de Dalai Lama en Willem Holleder met elkaar gemeen? Nou, dat ze beide te gast waren in het interviewprogramma College Tour van het Twanhuis. En dat ze nu ook nog eens samen in één boek verschijnen. College Tour is er nu namelijk ook in boekvorm. 13 meesters en 1 crimineel, luidt de titel. En de interviewer van al die meesters en die ene crimineel, die is bij ons aangeschoven. Opeens in een hele andere hoedanigheid, Twan. Goedemorgen, uh, Mieter Goedemorgen, ja. even, even op de webcam kijken, dames en heren. De bedenker van Coliseur, Twan Huis. Goedemorgen. Hallo. Um, nou, die, ik dacht, dat is natuurlijk wel heel. Die, die ene crimineel die kwam wel goed uit al, toen er een titel bedacht moest worden voor het boek. Ja, ik moest natuurlijk wel duidelijk maken dat hij geen meester is. Althans niet in de nee, zin nee. van college tour. En uh, ik heb nog even uh, nagedacht, moet het dan 13 meesters en Willem Holleder worden? Maar dat is iets te veel eer. Ja. Dus uh, nu klopt het, wat mij betreft. Ja, maar goed, wat dat betreft is hij natuurlijk toch... Uh, zijn jullie blij dat hij geweest is? Ja. Omdat hij juist omdat hij zo omstreden was, uh, geeft hij dan ook gewoon wat... Ja wat meer juice aan het geheel, of niet? Nou ja, het rare is, daar was het ons niet om te doen... hoewel veel mensen ons daarvan beschuldigd hebben... Um, uh, dat we het deden om het kijkcijfereffect. En dat er veel mensen zouden gaan kijken. Nou, dat weet je nooit van tevoren. Maar het was toevallig wel zo bij deze uitzending... dat het de best bekeken uitzending is. Ja. Maar daarom hebben we niet gekozen voor Willem Holleder als gast. Het was echt puur omdat hij dertig jaar lang gezwegen heeft... over al zijn criminele daden. En voor het eerst, tot mijn verbazing, wilde praten. Want we hebben een briefje naar zijn advocaat gestuurd... Met het idee dat doet hij nooit. En het kwam ook nog omdat Giel Belen op de radio, waar ik de gasten bekend maakte, uh, zei van de, onze luisteraars willen zo graag Willem Holleder bij jou ja. in de uitzending. Goed. We gaan niet het hele gesprek alleen maar over Willem Holleder hebben. Dat zou een beetje te, te veel eer zijn. En ook jammer voor die anderen. Maar we, die gaan we nog wel even laten horen. Je zei, ik was bij Giel Belen. En uh, toen, hebben we, uh, toen was er een gesprek met uh, John van den Heuvel, hè? de Telegraafmisdaadverslaggever. Ja. En jou, laten we daar even naar luisteren. Ik denk dat er dan een hoop duidelijk wordt. En ik snap best dat je teleurgesteld bent en boos bent. Dat er wat kritiek is op de manier waarop jij. ik ben niet boos en al. teleurgesteld. Nee, John, dan vind ik het een beetje kinderachtig. John, ik ben niet boos en teleurgesteld. Hallo, John van der Heuvel, even luisteren. Je legt dit uit op een uh, manier van. en dat weet je zelf ook wel. die nu heel erg in jouw uh, kraam verpasst komt. Ik heb uh, steeds gezegd in ieder uh, kritiekpunt op jouw programma. dat heb ik ook uitgesproken naar jouw eindredictrice. Dat ik het podium zoals jullie dit hem gisteren hebben gegeven en eigenlijk is zoals uh, de beelden, zoals die nu al naar buiten komen, bevestigt dat ook. Dat je hem uh, ongelimiteerd. Uh, de gelegenheid had gegeven om zijn straatje schoon te vegen. Nou ja, ik denk dat het in ieder geval wat kritischer is dan in een villa met vrienden en dat je die zelf wordt ja, ja, sorry. Ik ga het even ja. Ja. Je je op manier, manier, op En van van je laat de allemaal hier als hetzelfde. Ja, ja, goedkoop, goedkoop. Ik ga uh, zelf betalen wat er overblijft. Ja. Ja. Dat er klopt helemaal geen bal van. Ja, man, wat, wat, wat gebeurde hier? Precies. Ja, nou ja, het was een rare situatie, want wat ik nooit eerder heb meegemaakt als journalist, maar ik kan het iedere journalist aanraden, is dat we zelf onderdeel werden van een uh, orkaan van publiek. En uh, tot aan de uitzending, ik heb voor dit boek ook nog eens een keer de knipselmap erbij gepakt, Er uh, wordt er heel veel geschreven over of dit nu mag of niet. En het was echt een gesprek in die week wat overal gevoerd werd in televisieprogramma's. En John van der Heuvel en de Telegraaf die ageerden het felst tegen de keuze voor Holleder en drie dagen lang op de voorpagina. En ik dacht bij mezelf wat raar, want ik snap wel dat je het een omstreden keuze vindt. Maar waarom maken jullie daar zoveel fuss over? En had je dat echt niet verwacht? Ik had, we, tuurlijk hadden we controverse verwacht, maar niet ja, drie keer de opening van de krant. Dat is, dat is al ja. verdreven. Maar, ja. dit is toch ook, maar daar hebben jullie vast ook op de redactie over gedacht. Kan me haast niet anders tuurlijk. voorstellen ja. dan dat dat heel goed is voor het programma, al die publiciteit. Ja, maar dat kan ook heel slecht zijn. Want het was natuurlijk leg je ook een beetje je kop op het hakblok als het helemaal fout gaat. Is het niet zo goed meer voor het programma. Het is een gok. Het is een gok, ja. Maar, een gok. ja maar, maar wat ik wilde zeggen is, uh, wat bleek uh, was dat de telegraaf zo ageerde, omdat ze zelf een half jaar eerder een interviewverzoek hadden uitgestuurd naar Willem Holleder. En dat is het leuke van het boek. Ik kan nu veel meer vertellen over ja. wat er op de achtergrond allemaal speelde. En er bleek dus inderdaad een e-mail te zijn van John van der Heuvel aan hem... waarin hij een hotel aanbood uh, op een luxe plek ergens in het buitenland... aan vrienden en familieleden vervoerde naartoe, alle kosten betaald. En als het stuk, het interview, eenmaal gedaan was... dan mocht Holleder daarin uh, schrappen wat hem niet beviel. Ja. En toen veranderde plotseling uh, die publiciteit in de Telegraaf enorm van perspectief, want het bleek dat ze een belang hadden... en dat ze eigenlijk jaloers waren op het feit dat wij holleder in de uitzending hadden... en zij hem niet in de krant. Ja, maar goed, die, die, dat, uh, die mail van John van Heuvel staat ook in het boek, hè? Een deel daarvan, ja. Ja, mijn gedachte... Hoi, Willem, hoe gaat het? Mijn gedachte was om jou in alle rust te interviewen. Oh, dat, ja. Ja, dat. <laughs> <laughs> maar goed, uh, uh, ja, waar ja. ligt de grens, hè? Nou, ja. nou kijk, wat, uh, in, die, in die periode toen er zoveel publiciteit was uh, als opmaat naar het programma... las ik in het Algemeen Dagblad een interviewtje met Koos Postema... En af en toe is het handig om naar oude, wijze uh, journalisten te luisteren... die uh, wat historische kennis hebben. En die zei, wat er nu gebeurt rondom college Twan Twanhuis en Willem Holle... Er is al veel eerder gebeurd, namelijk toen Jaap van Meekeren... de weduwe Rost van Tonningen ging interviewen oh, voor, ja. Ja. voor de jongere luisteraars. Dat was een mevrouw Wiensman bij de NSB. Uh, de, de leider had gezeten, de NSB, De was. leider van de NSB. En zij verdedigde nog steeds het gedachtegoed. Ja. En Jaap van Meekeren, keurige journalist, ging haar interviewen. En het hele land stond toen op de kop en iedereen... I was kwaad en boos. Veel mensen waren boos en kwaad daarover. Ja. En uiteindelijk was het een keurig interessant interview. Jawel, maar het verschil natuurlijk is dat in college tour, daar worden mensen ondervraagd die ja. een, een fenomeen zijn op hun vakgebied die, waar de studenten iets van kunnen leren. Dat ja. is het idee. Snap je? Dat is misschien toch het verschil met een puur journalistiek ja. interview uh, als, van Jaap van, van Meeker. Het, he? het letterlijke citaat he, van jou oh. in het boek is een ware meester inspireert, motiveert en verandert mensenlevens. Nou, noem jij uh, het boek 13 Meesters en één crimineel, dus uh, je ziet Holleder niet als een meester. Nee, tuurlijk niet. Maar is hij dan, dan, dan past hij toch ook helemaal niet in, die, in, in het idee van college toe. Ja, dan wij, moet je een ander programma maken. Nee, wij man. vinden juist. Kijk, ik schrijf ook in het boek: uh, Je kunt leren van de beste in het vak. Maar in zijn geval, en daarom is hij een uitzondering... kun je ook leren van mensen die volkomen ja. uh, ontspoord zijn. Hij heeft ook zijn. mensen geïnspireerd op die manier. Nee, juist, nee, juist niet, maar ik heb zelden een zaal meegemaakt. We zaten in een collegezaal aan de, op de Universiteit van Utrecht... en je had erbij moeten zijn, dat was een sensatie in die zin... dat er zaten 500 studenten, meer konden er niet in... en die uh, kwamen met geslepen messen binnen... en die hebben hem ongelooflijk kritisch ondervraagd. Er zaten een paar journalisten in de zaal... waaronder mijn toenmalige hoofdredacteur Karel Kelm. Die zei na afloop... Uh, Holleder had nergens kritisch ondervraagd kunnen worden dan in, in deze setting. En dat, nee. is, ook, dat is echt gebeurd. Ja. Er waren studenten in de zaal, studentenrecht... en die wisten alles over hem. Die kenden zijn dossier uit de kop. Baal je daar eigenlijk niet van, het steeds over die er gaat? Ja. Nee hoor, nee, oh, jullie oh, beginnen okay. erover. Ik Desmond Tutu, Karis van de dat ja, staat er ook precies. allemaal in. Prima. Nee, maar ik snap, ja. natuurlijk begrijp ik dat, dat het daarover gaat. Ja. Het is de meest besproken uitzending. Het is een... een uh, programma dat op televisie eh, het heel erg goed doet. Eh, dat, dat je ook, dat ook goed werkt op televisie. Hè? Die studenten die ja. vragen stellen. Er zijn natuurlijk ook topgasten die jullie daar, die daar hebben. Vind je het net zo goed werken in het boek? Eh, wat ik heel erg fijn vind aan het boek... is dat er, is, er wordt veel meer opgenomen dan dat we uit kunnen zenden. Iedere opname is ongeveer 2,5 uur of 2 uur. En ik kan nu veel meer toevoegen en... Het allerlastigste aan College Tour, het lijkt heel makkelijk... Is, is om die gasten binnen te krijgen. Mm. En uh, dat kan ik nu ook opschrijven. En wat ik ook heel leuk vind te zijn... na nou, iedere gast gebeurt er iets met de gast. Bijvoorbeeld Aft van der Heijden vond het heel erg moeilijk... na de, van, zo, de dood van Tonio... om met zijn vrouw weer in het publiek domein te verschijnen. Uh, we hebben een hele korte briefwisseling gehad. Die kan ik nu afdrukken in het boek. Iets anders is... Whoopi Goldberg was enorm geraakt door het programma, door vragen van studenten. één in het bijzonder, waardoor ze in tranen raakte. En na afloop van die uitzending, en dat kon ik toen natuurlijk niet weten en ook niet vertellen... in het boek wel, werd ik gebeld door Joop van den Ende... die met haar samen de Musical Sister Act uh, gemaakt heeft. En die zei van, ja, ze is zo onder de indruk... zij wil een Amerikaanse versie gaan maken van College Tour. Kan dat? Wie is de eigenaar van dat programma? En ik zei, van, nou, de NTR en ik, en, uh, het lijkt me fantastisch als dat gebeurt. En er zijn ook uh, gesprekken tussen haar advocaat en uh, onze advocaat geweest... over hoe moet dat dan met het format. Uh, die zijn uiteindelijk weer beëindigd, omdat haar advocaat zei... van, nou, weet je, dit is niet echt een uniek format. Ze gaat het gewoon maken zonder die titel van jullie... en we zien wel bij het Schipstrand. Nou okay. dat, is, uh, weet je, dat kan ik nu allemaal kwijt, ook in het boek. Iedere gast heeft een groot verhaal, ook ja. na afloop. Wie wilde niet komen... Het is bijna nooit een kwestie van niet willen komen. Want als de, met name internationale gasten de promo van het programma zien... en ze zien de line van mensen ja. die al geweest zijn... dan oh ja, willen ze daar wel bij horen. Maar het is altijd een agenda kwestie. Bijvoorbeeld, uh, of uh, zoals in deze reeks die we nu gaan maken gisteren hadden Frank de Boer... en die eindigt met Malala, het Pakistaanse meisje... dat gisteren de kindervredesprijs heeft gekregen in Den Haag. Uh, bij haar is er echt een serieuze dreiging. De ridderzaal, ze gisteren die prijs kreeg, die was helemaal afgesloten uh, door de bewaking. Omdat de Taliban niet alleen vorig jaar een kogel door haar kop hebben gejaagd... die ze op wonderlijke wijze heeft overleefd, die aanslag. Maar die aan, uh, zij dreigen er nog steeds mee. Er is een soort fatwa over haar uitgesproken. Oh. Zij komt bij ons in het programma, uh, maar uh, haar beveiligingsexperts hebben gezegd... Van, we kunnen haar niet in Nederland in een zaal zetten met studenten... Want het is te open. Dus wij gaan nu naar Birmingham waarschijnlijk of naar een andere woont stad. Zij, hè? En daar gaan we dat programma opnemen. Maar meestal willen mensen, maar het is altijd, ze zijn zo belachelijk druk dat ja, Hillary Clinton zou ik graag willen hebben. Maar pak het maar eens in de agenda anderhalf uur lang. Nou, maar Hillary Clinton heeft op dit moment nog niet zoveel te doen. Nou, die is in de opmaat naar het uh, presidentschap. Okay. Althans, de kandidatuur is ervan uh, ja? over een paar jaar. Gaat dat jaar. door? Ja, dat gaat ze wel doen, ja. Oké. Okay. Goed, dus jullie hebben weer een mooie serie. Ken Slot, daar zit er ook bij, hè, uh, auteur. Ja. ja. Dus, je, dus je bent nu bezig met de opnames, begrijp ik Ja, we zijn nu bezig met de opnames. En uh, volgende week Armin van Buren, Daarna de primatoloog Frans de Waal. Karen Slaughter, zoals je al zei. Ruby ja. Wax komt. En ik hoop deze week... Uh, er is één naam die ik nog niet bekend kan maken... omdat het nog niet helemaal definitief is. Het is een, een, een wereldleider. Nou, wie komt er dan misschien? Misschien. Gunnen ons er ook eens wat, ja. Deze naam bedoelt Mieke. Ja, nee, dat, ik zou dat heel graag willen zeggen. Maar de, ik mag dat pas zeggen als het definitief is. Denk, okay. maar, jullie zijn de eerste die het horen. Oké, okay, daar hou ik je aan. Dankjewel, het wanhuis. Zometeen, dan kunt u nog luisteren naar Kamerbreed. De ombudsman zit erin en Karsten Klein. De kwaliteit van het water en het voedsel in Nederland staat onder druk. Onder andere door hormonen.